Voorzitter, de heer, de allemaal fijne dagen en een de start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Mogelijk wordt de stemcomputer weer ingevoerd. Een commissie stelt voor dat kiezers zelf hun stembiljet uitprinten... en in de stembus doen. Na de stemming worden alle biljetten elektronisch geteld. In Nederland is al eerder met behulp van computers gestemd... maar dat werd in 2007 afgeschaft... omdat de machines niet veilig genoeg zouden zijn. Een commissie onder leiding van de Utrechtse commissaris van de Koningin... Van de Koning van Beek adviseert bij gemeentelijke herindelingen verkiezingen te gaan experimenteren met de nieuwe stemmethode.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 De beroemde Britse treinovervaller Ronnie Bix is overleden. Het heeft zijn woordvoerder gemeld. Bix was een van de verantwoordelijken voor de grote treinroof in 1963. De bende waar hij deel van uitmaakte roofde een recordbedrag van 2,6 miljoen pond uit de posttrein tussen Londen en Glasgow. Bix werd vastgezet maar ontsnapte in 1965 en is daarna nooit meer aangehouden. Dan het weer op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden en westen misschien nog een klein beetje regen. Maar later wordt het overal droog, soms ook wat zon. Vanmiddag wordt het 8 graden en vanavond gaat het flink waaien. Dit was het NMS Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog vielen op de A10, de A10 West, richting Den Haag. Bij de Koentunnel 2 kilometer. En op de A28 naar Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof 6. Er is een ongeluk gebeurd. De rijstok is dicht. Tot zover de verkeer.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 de dag